Vijf uur, Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Het Internationaal Olympisch Comité blijft erbij dat vijftien Russische sporters niet welkom zijn op de winterspelen, hoewel het sporttribunaal geen bezwaar ziet. Aan de Spelen mogen geen Russen meedoen, tenzij ze aantoonbaar dopingvrij zijn. Het sporttribunaal CAS concludeerde vorige week dat er voor dopinggebruik van de vijftien Russen geen bewijs is. Toch mogen ze van het IOC niet meedoen, omdat dat wel bewijs voor dopinggebruik zegt te zien. De inwoners van Ecuador hebben in een referendum gestemd voor een wet... waarmee de president nog maar twee termijnen mag dienen. Dat betekent dat oud-president Correa zeker niet zal terugkeren. Het referendum werd uitgeschreven door de huidige president Moreno. Hij werkte ooit met Correa samen, maar de twee botsten. Correa had zelf geregeld dat een president meer termijnen mocht dienen... toen hij nog president was, maar Moreno wilde daar weer vanaf.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 De Super Bowl is gewonnen door de Philadelphia Eagles. Het is voor het eerst dat de Amerikaanse voetbalclub de belangrijkste sportwedstrijd van Amerika wint. Hun tegenstander, de New England Patriots, was favoriet. Een van de Patriots is Amerikaanse voetballegende Tom Brady. Het werd 41-33. De Super Bowl wordt bekeken door ongeveer 165 miljoen mensen wereldwijd. En ook de show in de pauze is beroemd. Die werd dit jaar verzorgd door Justin Timberlake. Het weer, door de vorst en sneeuw van de nacht... kan het hier en daar glad zijn. Vanochtend bijna overal bewolkt met geleidelijk meer zon... vooral in het zuiden en westen, voor 2 graden. Vanaf morgen meestal droog en ongeveer 3 graden... met in de nacht enkele graden vorst. Dit was het NRA-journaal. Dit is het tikken van de klok die ons juist verteld heeft... dat het 5 uur is geweest. Elke tik die je hoort betekent dat het weer later is geworden... Dat weer een seconde voorbij is gegaan, die nooit meer terug zal keren. En dat iets wat je op dit moment beleeft, dat je dat ook nooit meer zal, zal, zal, zal, zal beleven. NPO Radio 1. KRO NCRW. Met. Thomas van Vliet. Goedemorgen, het is even na 5 of maandag 5 februari. Ik wil even een kleine rectificatie plaatsen... voor de mensen die extreem in de war raken door mijn tekstje van... Ik zei, ik zei een uur geleden dat het 29 januari was. Dat is het niet, dus pak je agenda even en zet hem op de goede pagina. Wat gaan we nog doen tot 6 uur, totdat Jurgen aan de beurt is? Nou, we hebben het over de donorwet, natuurlijk. We gaan nog even verder over Holleder, want die zaak... Ja, daar, zit toch wel, daar is wel heel veel over te vertellen. En oorsuizen... Ja, je zou er maar last van hebben. Um, deze week meer aandacht daarvoor. Maar eerst, ja, waag gerust een gokje. Maar zet jezelf niet op het spel. Deze waarschuwing die kom je tegen als je meedoet aan een kansspel, zoals een loterij. Je moet er dus mee oppassen. Maar tegelijkertijd proberen loterijen zoveel mogelijk leden binnen te halen. En is dat nou eigenlijk wel de bedoeling? En ligt het nou aan onze verslaggever Matthias... of krijgen we de laatste tijd wel enorm veel reclames in de bus voor loterijen? Ik heb de post van de afgelopen week zojuist uit de brievenbus gehaald. Dus even kijken of daar post tussen zit van de loterijen. Dus even kijken. Ik heb hier wat reclame. Ik heb hier de krant. Wel meerdere kranten zie ik. Ja, ja, ja, ja de eerste hier. Dat is uh, de Vriendenloterij. Jawel. En wat hebben we hier? Nee, dat is ook niks. Iets van taarten. Ja, ja hier, de postcode loterij heeft me ook een, een brief gestuurd. Even kijken. Nee, voor de rest zit er niks bij. Ik heb dus in één week tijd uh, twee brieven ontvangen van loterijen. Ik ben wel benieuwd wat mensen ervan vinden dat ze zoveel post ontvangen van loterijen. En dat er zoveel reclame voor gemaakt wordt. Zo, ik zit lekker in de trein. Ik ben onderweg naar Den Haag. En in Den Haag ga ik de directeur van kansspelautoriteit Maria Appelman interviewen. Over loterijen en de wervingstechnieken die zij gebruiken. Nou, in de tussentijd kan ik dus mooi op onderzoek uit. Heb je wel eens te maken gehad met, met loterijen? Ja, absoluut. En op welke manier? Uh, in de krant, per post. Uh, ook telefonisch? Ja, ze hebben me zeker wel eens benaderd. Uh, meestal telefonisch. Wat vind je ervan? De manier waarop zij jou benaderen? Ja, dat soms vind ik het wel grappig als mensen dan een hele pitch gaan doen om jou over te overtuigen om eraan mee te doen. Nou, soms irriteert mij uh, al die telefonische dingen. Er zijn zoveel van die uh, telefonische enquêtes of weet ik wat ook. Als ik iets wil, doe ik het zelf wel. Uh, nou, ik vind het vooral dat ze veel dwingen. Dat als je nee zegt dat het alsnog is van en waarom niet en weet je wel ze hebben heel veel vragen voor je maar als je geen behoefte hebt dan gaan ze alsnog door. Dus dat vind ik wel vervelend. De een vindt het wel prima om bananen te worden de ander vindt het weer erg vervelend. Om te zorgen dat de loterij zich aan de regels houden is hier de kansspelautoriteit. Ik praat met de directeur van de Kansspelautoriteit, mevrouw Appelman. Hallo, uh, wat is dat eigenlijk, de Kansspelautoriteit? We zijn een toezichthouder. We zijn van de overheid. En uh, ja, gokken is natuurlijk iets bijzonders. Met uh, mooie kanten, maar ook risico's. En daarom uh, zijn wij een toezichthouder bij de overheid... die zorgen dat mensen niet verslaafd raken... dat de criminaliteit buiten het spel blijft. Dat het een veilig spel blijft. En mogen eigenlijk wel zoveel reclame maken... Ja, reclame maken voor loterijen, voor casino's, voor uh, gokhallen. Dat is allemaal geoorloofd. Dat kan allemaal. Maar omdat het een bijzonder product is met risico's, zijn er extra regels. Dus uh, de reclame moet uh, heel evenwichtig zijn. Moet er vooral op wijzen van hé, hey, er is aantrekkelijk vergund aanbod. Dus dat is veilig om daar te spelen. En dan moet het evenwichtig zijn. Nou ja, het wordt natuurlijk wel eens als uh, vervelend, misschien zelfs wel opdringerig uh, ervaren. Ik hoor dat ook, daar krijgen we soms ook klachten over... dat het heel agressief is uh, wat ze doen. Nou, agressieve reclame, dat mag niet. Maar wat ik ook hoor is dat mensen de reclame irritant vinden. Ja, en daar gaan wij niet iets aan doen. En wat, uh, wat kan de consument nou eigenlijk doen tegen al die reclames? Ja, dat zijn voornamelijk de... Methodes die de consument al kennen. Dus het Belmeniet-register, uh, postfilter.nl. Daar kan je gewoon aankruisen uh, van welke afzenders je geen reclame wil ontvangen. En dat werkt erg goed. En heeft u wel eens moeten ingrijpen? Uh, nou, het is toch in de afgelopen jaren een paar keer voorgekomen dat reclame bijvoorbeeld misleidend was, omdat uh, uh, mensen dachten dat ze iets gratis kregen en het was niet gratis kregen. Uh, of wat ook is gebeurd, is dat uh, de reclame. Onbedoeld bij heel veel minderjarigen terecht kwam. En dat was niet de bedoeling van die vergunninghouder, maar die had gewoon zijn contract niet goed opgesteld. En dan spreken wij die, die vergunde kansspelaanbieder aan van nou, dat moet je echt oplossen. Want anders komen er maatregelen. Wanneer je echt klachten hebt, want ik, eh, dan kan je natuurlijk ook naar de kansspelaanbieder eh, zelf gaan en zeggen van ik ben hier niet van gediend. En wanneer klachten echt niet worden opgelost, ja, dan, eh, dan kan je al bij ons terecht. Fris. Thomas van Vliet. Ja, het mooie van radio is uh, dat je je soms helemaal kan wanen... op een uh, andere, bijzondere plek door alleen maar te luisteren. En elke week vraag ik iemand om uh, ons mee te nemen... naar zijn of haar favoriete plek. Deze week is Juri Zijderveld aan de beurt. Hij neemt je mee naar zijn favoriete plek. Thomas, mijn meest favoriete plek op de hele wereld ooit is... Ja, meer een bepaalde situatie. Wacht, ik probeer het je uit te leggen. Ik reis vaak met de trein. En met name dan de laatste trein. Ik reis van Hilversum naar Houten met één tussenstop. Utrecht Centraal. Hier begint alle ellende. Want waar ik normaal gesproken op spoor 21 weer verder reis... zie ik nu dat alle treinen zijn uitgevallen. Midden in de nacht... De enige andere manier om dan nog thuis te komen... is zo'n vervelende NS-bus. Die vertrekt over twee minuten. Ik ren Utrecht Centraal uit op weg naar de bus. En daar staat hij in de verte. Zou ik hem überhaupt gaan halen? En daar zit ik dan. In de NS-bus. We zijn aangekomen bij een van mijn meest favoriete plekken ooit. Gek, hè? Ja, natuurlijk kom ik later aan dan gepland. En natuurlijk slaap ik daardoor korter vannacht. Maar dat maakt nu niet meer uit... Ik kan daar toch niks meer aan doen. Ik zit in een bus met de meest muffe, maar toch algemene geur ooit... waarin ik me geen zorgen hoef te maken over of ik wel thuis kom. Er heerst een volledige stilte en de wereld vliegt aan me voorbij als ik naar buiten kijk. En als ik dan nog mijn oortjes indoe met mijn favoriete muziek... dan weet ik het zeker. De NS-bus is eigenlijk mijn meest favoriete plek ooit. I'm yes. Dat je opeens uh, met Jury in, in de NS-bus zit. Ja, ik kan me fijnere plekken bedenken. Maar goed als hij het een hele fijne plek vindt. Nou ja, dan vind ik het goed. Uh, wat ook een hele fijne plek was, uh, was Amsterdam. Daar is net afgelopen het uh, Other Futures Festival. Het uh, ja, een, een niet wester science-fiction festival. Ja, dat roept bij mij wel wat vragen op. Uh, Brigitte van, uh, van de Zanden van uh, Other Futures. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, even een hele open vraag hoor. Maar uh, hoe is het festival bevallen? Nou, ongelooflijk leuk. Echt, uh, het publiek was heel enthousiast. De artiesten en de kunstenaars uh, zijn heel enthousiast om elkaar eens een keertje te ontmoeten. Mm -hmm. van, uh, mensen uit andere zeg maar, uh, soorten muziek, en, uh, tussen literatuur en beeldende kunst en film. Uh, die mensen hebben misschien van elkaar wel eens gehoord, maar uh, ze hadden elkaar nog nooit ontmoet. Dus mm -hmm. uh, mensen zijn helemaal opgewonden van... Uh, hebben die, die is er en die er en kun je me voorstellen. Dus uh, we zijn de hele dag mensen aan elkaar aan het voorstellen. Ja, well, uh, Other Futures, ja, de, de, de, de kop daarvan is uh, niet-westers science-fiction-festival. Ja. Um, dan denk ik, ja, ik bedoel, excusez-moi misschien... maar dan moet ik denken aan Star Trek met Indiërs. Ja, nee, dat is uh, inderdaad een uh, grappig misverstand. Um, want sowieso is science-fiction voor de meeste mensen echt een westerse uh, genre. Mm. En uh, dat blijkt dus helemaal niet waar te zijn... Uh, het, het is niet dat je uh, zeg maar Star Trek met een kleurtje krijgt. Het is uh, een heel ander soort science fiction dan wij allemaal gewend zijn, want wij kennen natuurlijk die, uh, die grote witte mannen uh, die dan uh, de aarde beschermen tegen aliens, of uh, die dan de ruimte ingaan om ja. een ander planeet te, te ontdekken of uh, te, te overheersen, zoals je het ook zegt, te veroveren. Maar deze science fiction is gewoon heel erg uh, heel erg anders in de zin dat de alien is meestal een vriend Dat is al een heel ander uitgangspunt. Oh. Uh, ja, dat is eigenlijk best wel bijzonder. En het is in heel veel niet science fiction. Is gewoon een alien is een van de soorten uh, wezens mm -hmm. in het universum. En uh, niet een, uh, een vijand meteen. En het zegt eigenlijk ook misschien heel veel over uh, de cultuur. Uh, het, is, het maakt het cultuurverschil duidelijk eigenlijk. Ook. Ja, dat maakt het inderdaad. Want ik denk dat wij natuurlijk in de Westen heel erg vanuit het vijand denken, altijd denken. En dat blijft maar zo doorgaan natuurlijk. Uh, terwijl mensen die uh, wat minder in de, in de spotlight zitten in, in de, op internationaal gebied, zeg maar, in economisch gebied of wat dan ook, die, die hebben elkaar veel meer nodig dan, uh, dan wij. We zijn natuurlijk heel erg individueel geworden. Ja. En, uh, en daarmee, en bovendien culturen waarin bijvoorbeeld de overledenen... eigenlijk uh, wel overleden zijn, maar er toch zijn nog... daar ga je ook al heel anders om met andere wezens. Ja. Dus het is uh, veel meer gemengd van zeg maar, wat vroeger gebeurde, wat nu gebeurt... en wat in de toekomst gebeurt, dat loopt veel meer in elkaar over... waardoor je ook een andere houding hebt in het leven, zeggen. Ja, ja. Kan je voorbeelden geven van uh, niet-westerse science-fiction films... die uh, vertoond zijn of die behandeld zijn bij uh, Other Futures? Ja, we hebben bijvoorbeeld van Cavern, dat is een, uh, een filmmaker uit de Filipijnen. Die heeft uh, een, een film, uh, we hebben twee films van hem, maar de eerste was ETSA Triple X. En uh, dat is een hele mooie uh, mengvorm tussen een over-the-top science fiction kitsch. Mm -hmm. En uh, doorsneden met allerlei documentaire beelden van de protesten tegen de toenmalige dictator uh, Marcos in de jaren tachtig. Yeah. En dat is een soort absurde combinatie waar. Waarin de realiteit met fictie vermengd wordt. En dat, is, ja, dat vind ik een hele mooie vorm... Uh, waarin je kunt laten zien van wat de realiteit is in het verleden dan. Mm -hmm. uh, was En dat heeft natuurlijk heel veel de uh, Filipijnen ook bepaald uh, van nu. En, uh, en een soort toekomstbeeld waarin het veel vrolijker is... en, uh, en absurder en het leven veel meer gevierd wordt... En draait het dan ook om, zeg maar, uh, want ja, uh, science fiction, het is de, de, de, de wetenschappelijke fictie, zeg maar. Um, ja. Draait het ook om techniek, want dat hoor ik niet zo heel erg terug. Helemaal niet. Nee, nee eigenlijk helemaal niet. En, en science fiction, ook zelfs dus niet, de goede vind ik, niet westerse science fiction, gaat eigenlijk ook nooit over techniek. Het gaat altijd over de maatschappelijke uh, effecten van bijvoorbeeld technologie. Ja. Of uh, de menselijke effecten van wat gebeurt er met jouw psyche of met je, met je leven als er. Aliens komen. Ja. Ja, dat, uh, dat is in een aantal films uh, hier op, uh, op het festival... kun je heel duidelijk zien dat dat uh, je leven verandert... maar op een positieve manier in de, in de meeste gevallen hier. Ja, een hele andere manier van denken. Ja, totaal ja. anders. Ja. Nou, nou dus, dan zullen de meesten denken... Nou, Ik had net dat voorbeeld al van Star Trek met Indius. De meeste mensen zullen denken... dat dacht ik dus ook aan science fiction, denk je aan films... maar, maar daar houdt Other Futures niet op, toch? Nee, nee. Dat, dat is het leuke van, uh, van dit onderwerp. Uh, we hebben mensen uit uh, literatuur. Er is dus iemand als Nelly ook voor, die op, uh, uh, een, een lezing en een presentatie heeft gegeven. Uh, uh, dus literatuur wordt heel goed vertegenwoordigd. Uh, film uh, Beeldende Kunst. Dat is een hele grote beeldende kunstentoonstelling. Mm. Uh, die loopt nog door tot en uh, met 11 februari. trouwens. Dus ja. nog een week. Ja. Um, we hebben theorie, dus heel veel discussies. Want um, heel veel onderwerpen worden door verschillende mensen uit verschillende disciplines uh, interessant gevonden. Bijvoorbeeld Queer Futures. We hadden Op uh, vrijdagavond hadden we een Queer Night met een bodyparty uh, met uh, Mickey Blanco. Ik weet niet of je die kent, we hebben dus heel veel muziek ook. Um, van, uh, dat is een typische uh, soort uh, vorm die je in science fiction altijd ziet, dus shape-shifting. Mm -hmm. En dat betekent dus dat je van de ene vorm verandert in de andere, eigenlijk zonder uh, ingrepen. Dus uh, Mickey Blanco is een, uh, is een kunstenaar, een muzikus die... Uh, uit de VS, geloof uh, ik? Ja, uit Amerika inderdaad. Die echt ongelooflijk stond erbij. Ik uh, keek ernaar. Die van man naar vrouw verandert zonder eigenlijk heel veel te doen. Dus door zijn bewegingen, door zijn stem, door zijn uh, dans. Uh, hij, hij doet een pruik op hij doet de pruik af. Het is echt, het is een soort mirakel om te zien van hoe, hoe uh, vloeibaar die, die identiteit als man en vrouw is dan. Ja, dan en dat we, is natuurlijk typisch science fiction. En dan moeten we het, het technische aspect van science fiction even, even, even achterwege laten. Maar meer uh, de, ja, de sociale als, verandering als het Technisch is dan is het uh, meer de persiflage op, uh, op de overdreven ja. aandacht voor technologische ontwikkelingen. Ja. Dus het uh, is dus heel veel werk is ook gewoon heel grappig. Ja. En, uh, en vrolijk. Nou, het, het grootste deel van het festival is, nou, is net uh, voorbij. Je bent een beetje aan het bijkomen, denk ik zo. Um, nog tot de elfde gaat inderdaad uh, die, die uh, in de Melkweg-Expo uh, de, uh, de expositie yeah, nog door. Creating Other Futures. Yeah. Um, als ik nou denk, ja, ik had er eigenlijk wel bij willen zijn, volgend jaar opnieuw. Nee, volgend jaar doen we niet, want we, we zijn een groep freelancers. We mm -hmm. hebben uh, geen, geen zware organisatie achter ons. Het is dus gewoon een, uh, een stichting, Daar ben ik namens. <laughs> uh, en een bestuur natuurlijk. Uh, dus het is dus gewoon niet te doen voor een groep freelancers... om elk jaar dit te organiseren. Dan moet je echt een, een, uh, een instituut hebben met heel veel geld. En dat mm -hmm. hebben we helemaal niet. We beginnen gewoon vanaf nul. Maar je hebt wel andere maar, ambities, lijkt me. Nou, gaan we willen wel zeker mee doorgaan. Dus één keer in de twee jaar is de bedoeling... Mm -hmm. Uh, en of het nou per se in Amsterdam is, dat is ook nog lang niet zeker. Want het kan misschien ook wel in, in, in Nederland dan in Rotterdam uh, plaatsvinden... maar misschien ook wel in het buitenland. daar uh, moeten we nog na het festival uh, allemaal gaan evalueren... wat het leukste is en ja. wat het zinnigste is. Ik heb in ieder geval geleerd dat science fiction... niet alleen maar om uh, ruimteschepen gaat uh, <laughs> nee, en techniek... Nee. maar ook om hoe wij met elkaar omgaan. En misschien is daar nog wel veel meer te leren... dan uh, ja, denken over warp drives en phasers. Ja, precies. Nee, dat, dat is er eigenlijk ook uh, waarvan wij hopen dat mensen naar, mee naar huis gingen. Van ja. ten eerste de toekomst kun je zelf bepalen ook. Dus je kunt de, de toekomst bouwen echt zelf. Dus dus ben je niet afhankelijk van de regering of van uh, de, de, de, het bedrijfsleven of wat dan ook. En het andere is van ja, uh, je kunt dromen uh, over nieuwe toekomsten, maar je kunt ook gewoon uh, die verwerkelijken door, uh, door kunst ook. Ja, en door ja. kunsten. Zo is het. Mooi, uh, mooi ja. streven. Budget van de Zander van uh, Other Futures. Uh, dankjewel en een hele fijne dag nog. Ja, dankjewel en uh, graag gedaan. Ja, en van Science Fiction en Aliens is maar een klein stapje naar Antoinette. Goedemorgen. je <laughs> nou, dankjewel Thomas. <laughs> nee, het is, uh, het is uh, tien voor half zes. Uh, goedemorgen. Je luistert naar uh, Fris hier op MP Radio 1. Maandag 5 februari. En Antoinette die houdt uh, de social media voor je bij. Kijkt wat er leeft. En uh, ja, er is uh, nieuws van outer space. Ja. Of eigenlijk niet? <laughs> nee, eigenlijk niet. En um, uh, daarom is Nevada juist uh, een manier verzonnen om Aliens wel te laten komen. Want in Nevada is ook dat Area 51 en zo, toch? Precies. Ja, precies. Precies. Ja. Maar toen dat, dat nieuws was zijn ze daarna nooit meer teruggegaan. Hmm. En uh, ze dachten, hoe, hoe kunnen we nou zorgen dat ze wel terugkomen? En, um, nou ja, dat is heel simpel. Hoe ze de aliens hebben, terugkomen? Uh, ja. Oké. Okay. Ja, ze hebben een reisgids gemaakt voor aliens. Ja. Um, om ze dus meer te verwelkomen. Ja. En um, als je kan aantonen dat je een alien bent... krijg je ook korting op hotels. Oké. Okay. En dat vinden wij niet raar. Dat vinden wij alleen maar heel bijzonder. Ja. Ja, precies. Jouw gezicht ook gewoon, sorry. Ja, ik, ik, ik wacht al af tot je weer verder gaat met je verhaal. <laughs> dus uh, reisgidsen voor aliens, oké. Okay. Okay. Ja, dat is toch heel normaal. Ja. Uh, zal ik dan maar doorgaan met het volgende? Ja. Dat is misschien beter. oké okay. In Engeland is er iemand die een drieouder babykind gaat krijgen. Weet je hoe dat, hoe dat dan in elkaar zit? Um, hoe ze dat maken dan? Nou, voordat ik... Uh, nee, ver, nee, vertel. Ja, anders moet ik het zeggen. Ja, dus. vertel jij het maar. Oké. Okay. Um, het is de, door het middel van IVF. Dus ja. je hebt een man en mm -hmm. je hebt een vrouw. En uh, door middel van een tweede vrouw gaan ze de DNA's samenvoegen... waardoor er minder kans is op het overdragen van genetische ziektes. De, dus het kind heeft letterlijk drie ouders. Het is niet, het is niet een, een, een stel wat dan met een draagmoeder, maar het nee. is echt... Oké. Okay. Het is echt de DNA's in de, in de celletjes. En uh, ja, blijkbaar kan dat. Ja. Dus... Ja, sorry. <laughs> vertel, vertel. Ja, maar drie ouders, dat, uh... ja, ja, dat... Dat is bijzonder. Dat vinden we heel bijzonder, dankjewel. Ja, je bent natuurlijk deze. En dat vinden wij niet raar. Ja. Dat vinden wij alleen maar heel bijzonder. Precies. En het laatste nieuws. Uh, koning, dat, is, dat is wel heel zielig nieuws eigenlijk. Um, koningin Elisabeth is, uh, is diep, diep aan het rouwen... Mm -hmm. Uh, want maar liefst zeven van haar knobbelzwanen zijn gestorven door de vogelgriep. Oh. Ja, en uh, nou ja, die griep dat heerst, heb jij hem al gehad? Uh, ik heb hem niet gehad, maar ik, ben ook, ik wist niet eens dat zwanen die konden krijgen. Maar nee, ik heb hem niet gehad. Ja, waarschijnlijk is het ook wel een andere ziekte, een vogelgriep. En, ja, dan ja, dan ga ik wel heel anders griep. kijken naar het zwanenmeer en de stervende zwaan. Ja. Wist je dat alle zwanen in Engeland officieel uh, volgens een oude wet... Uh, eigendom zijn van de, de kroon? Dus daarom is het denk ik dat ze daar heel veel griep om is. Oh, maar dat is wel zielig, want er gaan nu wel heel veel zwanen dood. Ja. Arme koningin. Ja. Oh. En dat vinden wij niet raar. Dat vinden wij alleen maar heel bijzonder. Antoinette, dank je wel. Ja, De Bats Are Burning hier op NPO Radio 1. En in de Eerste Kamer uh, gaat het deze dagen over maar één ding. Wie is voor en wie is tegen de nieuwe donorwet? 13 februari zal daar officieel over gestemd worden. Erik Paalvast houdt de ontwikkelingen in de Eerste Kamer nauw in de gaten. En niet in de minste plaats, omdat hij zelf een donorlever heeft ontvangen. Erik, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom had jij een nieuwe lever nodig? Uh, ik, uh, ik was uh, ziek. Ik had, uh, ja, zoals het zo mooi heet, primaire scleroserende Dat is dus een, uh, een uh, vernauwing van de galwegen. En die hebben ervoor, uh, die hebben ervoor gezorgd dat mijn lever uh, uiteindelijk, uh, ja, ik noem het altijd verprutst is. Mm. En uh, nou ja, dan, uh, op een bepaald moment wordt hij zo slecht dat hij. Uh, nou ja, dat je uiteindelijk komt te overlijden en dat je dus een donorororgaan nodig hebt. Hoe zag de periode eruit waarin je op je lever moest wachten? Uh, ik, in, in mijn situatie, gelukkig, viel dat relatief mee. Uh, wat ik van de, van de artsen begrepen heb, is dat de uitslagen mij uh, zieker uh, maakten dan dat ik mezelf voelde. Mm -hmm. Ik heb, uh, uh, In die tijd heb ik gelukkig nog tot drie weken vlak voor de transplantatie kunnen doorwerken. Ik was nog relatief fit en alles. Maar de uitslagen die, uh, die, die, die, uh, die zeiden dat ik uh, zieker zou moeten zijn als dat ik daadwerkelijk was. Ja. Dus dat was een geluk. Want ja. ik, uh, andere mensen zouden al lang op, uh, op, op de bank hebben gelegen en weinig hebben kunnen doen. Maar ik uh, kon tot drie weken doorwerken. Zo. Nou heb je, dan heb je zelf dus een donorlever. Uh, je bent zelf donor. Ik neem aan dat jij voor die donorwet bent. Ja, ik ben zeer zeker voor de donorwet. Dat is uh, klip en klaar. Oh. Dat klopt. Ja, maar wat vind ja. jij dan, dat ik het wel even met je over heb, wat vind je dan van het feit dat sommige mensen die wet een, een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht vinden? Uh, ja, ik, persoonlijk vind ik dat dus niet omdat je, omdat je dus gewoon nog steeds zelf kan beschikken. Uh, over je, en tenminste, zelf kan beslissen over, uh, over wat je na de dood met je organen wil. Mm -hmm. En uh, uh, ik vind. Heel simpel gezegd dat deze wet eigenlijk alleen maar een beetje aanzet tot het nadenken over en dit ook daadwerkelijk vastlegt. En daar, daar proberen we de mensen een klein beetje toe te dwingen, in feite. Ja, maar, maar dan, je hoort mensen ook zeggen, ja, is meer voorlichting dan niet gewoon genoeg? Duidelijk maken wat het belang is, wat je ermee kan bereiken, wie ermee kan helpen. Ja. Dat hoop je inderdaad, maar als je dan ziet dat we al, al vele jaren lang uh, proberen voor te lichten uh, do, uh, dodoorweek in, in oktober. We hebben een uh, hele, uh, hoe noem je dat, een controversiële show gehad van BNN in mm -hmm. de tijd, waarbij Nederland behoorlijk op zijn kop stond. En uh, nou en, uh, ja, in eerste instantie een beetje schande, uiteindelijk bleek, bleek het gespeeld, maar in eerste instantie was gewoon schande, hoe kan je dat doen, enzovoort, enzovoort. Maar het, uh, het, het, het blijkt uiteindelijk dat uh, het aantal geregistreerden toch niet echt toenam. Uh, nee. Aan de hand van. En, ja, en dan, dan op een gegeven moment ga je, denk ik, wat anders proberen. Ja. Ja, er zit dan zo'n duiveltje op mijn schouder. Die zegt dan: ja, kunnen we die mensen niet gewoon lui noemen die zelf het formulier niet invullen? Ja, in, in, in, wellicht is dat het juiste woord, dat weet ik niet. Ik weet niet of het lui is of, of nonchalant. Wellicht is het gewoon nonchalant op het moment dat het natuurlijk ver van je bedshow is. En je hebt daar helemaal niets mee te maken. En dan, uh, dan, dan heb je snel dat je het wellicht vergeet. Ik zie het in mijn omgeving ook wel van mensen die, die, die zelfs in mijn omgeving, dichtbij me, uh, die, die, die, ja, noem het maar bijna vergeten om, om het vast te leggen. Ja, ja, Verwacht je, verwacht je dat, dat deze wet uh, ja, door de Kamer gaat komen? Ja, daar ben ik eerlijk gezegd een beetje bang voor. Als ik een beetje de sentimenten tijdens die debatten op, uh, wat was het afgelopen dinsdag ja. geloof ik. Uh, als ik die sentimenten een beetje peilde, ik heb er niet zo heel veel verstand van. van, van ja. uh, in het hoofd van, uh, van de senatoren te kijken. Maar de sentimenten die brachten mij niet uh, erg, die maakten mij niet erg vrolijk moet ik zeggen. Maar ik hoop uh, dat, dat uh, mevrouw Dijkstra heeft de scherpe randjes de afgelopen vrijdag een beetje afgehaald. Zo noemen ze dat, geloof ik. En misschien dat er daarmee een aantal senatoren denken: van nou, oké, okay, wellicht is dit dan toch wel uh, een, een betere modus. En dat ze dan toch borst hebben. Maar een beetje de sentimenten bestemmen, maar nog niet groot. Ja, denk jij dat, dat de politici uh, begrijpen wat, hoe belangrijk uh, donororganen voor nou ja, mensen zoals jij zijn? Ja, dat, dat hoop je wel. Maar. Ja, ik, ik denk zelf dat ik ook pas echt ben gaan begrijpen op het moment dat je natuurlijk in de situatie zat. Ik bedoel, ik, ik heb een, een, een senator gehoord waarvan haar man. Uh uh, een, ...een nieuwe hartklepper heeft ontvangen als uh, uh, gedoneerd heeft gekregen. Mm -hmm. En ja, die, die, die staat er natuurlijk wel dichterbij. En bij die senator verbaasde het me nog steeds dat hij veel twijfels had en dergelijke. Maar ja. Ja, goed, dat, dat mag uiteraard. Maar ik, ik denk dat het op het moment dat het echt dichtbij is... ...dat het dan pas echt goed doorkomt. Ja, dat, goed. dat is wel een feit, denk ik. Hoe, hoe is het nu met je? Wat, merk jij iets van, nog van, van uh, ja, de aandoening die je had uh, van je nieuwe lever? Nee, ik, uh, ik, ik merk daar in feite niks van. Uh, s ochtends en s'avonds neem je medicijnen in. Ja. Dat is eigenlijk uh, het moment dat je er. Ja, eigenlijk is dat niet eens meer bewust. Dat zijn hele volksstammen die natuurlijk medicijnen innemen. Maar ik merk er niks van. Ik ben vier, nee, vijf keer per week met sport bezig. Ik werk uh, zo goed als fulltime. Ja. Ik doe alles wat ik uh, ja, wellicht daarvoor ook deed. Dat nou, denk ik, geen extre extreme dingen, dus, dus wellicht dat dat niet meer zou hebben gekund. Dat weet ik niet, nee. maar uh, ik, uh, ja, ik, ik leef al 23, bijna 23 jaar uh, zoals een ander gezond mens ook leeft. Ja, wat goed. Uh, 13 februari, ja, dan weten we, dan wordt er officieel over gestemd. Um, ja. Dank je wel voor je verhaal, uh, Erik Paalvast. Ja, graag gedaan. Ik en... hoop uh, dat het meewerkt. Ja, en dat, mij dat hoop ik ook. En uh, ik wens je een hele fijne maandag. Dat gaat helemaal goed komen en bedankt. Sometimes you need to be alone. It don't matter now. Shut the door, unplug the phone. It don't matter now. Speak in a language they don't know. It don't matter now. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. It don't matter. To sing. It don't matter now. Well, won't last and it won't stand. It don't matter now. But with a suitcase in your hand, it don't well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. <laughs>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 Don't matter now. Bij Fris hier op NPO Radio 1. Waar het uh, tijd is voor de NPO Radio 1. Fris, sportflits, hele mond vol. En elke week praat ik je samen met sportnieuws.nl bij over het afgelopen sportweekend. Uh, dat is wel even zo fijn, hè? want hierna kan je gewoon meepraten bij de koffieautomaat. Ja, zonder dat je al het sportnieuws op de voet gevolgd uh, uh, hoeft te hebben. Dus dat scheelt je een heleboel tijd. Uh, dat doe ik met Stefan Buitenhuis van Sportnieuws. Goedemorgen. Ja, yeah, uh, We beginnen met het WK Veldrijden van afgelopen weekend. Uh, zaterdag was voor de vrouwen, zondag was voor de mannen. En zeer verrassend was dat uh, Wout van Aert won in plaats van favoriet uh, ja, Mathieu van der Poel. En die werd uiteindelijk derde. Uh, ik had natuurlijk gehoopt op veel meer, maar ja, ik, uh, ik kom op 2,5 minuut binnen of zo. En dan kan ik, uh, well, kan ik niet zeggen dat ik de wedstrijd onverdiend verloren heb. De, de Nederlandse bondcoach Gerber de Knecht die, uh, nou, die merkte volgens mij op dat Van de Poel niet echt zijn normale niveau leek te hebben. Hoe vond jij dat die race, deed, Stefan? Nou, ik dacht bij het begin, uh, dit gaat eigenlijk uh, helemaal goed komen. Want aan het begin van de race deed hij echt uh, wel weg bij uh, iedereen. Uh, maar ja, uh, toen kon we van Aarten uh, eigenlijk volgen. Mm -hmm. Maar in de tweede ronde ging uh, Van der Poel wat foutjes maken. En. Uh, ja, toen hem vandaag Van Aard de kop over en die sproeg meteen een gat. Ja. En uh, ja, daarna werd uh, Van der Poel nog twee Belgen ingehaald. Dus toen is hij ineens vierde. Mm. Maar uh, na een hoop vechten is hij dan toch nog derde geworden. Maar het was geen goede race van hem. Ja, het is wel echt een, echt een brute sport, hè? En uh, Van Aerts tactiek, die, uh, nou ja, die is dan minder wedstrijden rijden. Focus op de kampioenschappen. Uh, nou, dat heeft hem geen winter gelegd. Is dat, denk je, de reden dat hij heeft gewonnen? Uh, Nee. Nou ja, hij heeft inderdaad uh, het EK overgeslagen en een stuk of vier uh, wedstrijden. Uh, ja, of dat nou de reden is die wint, uh, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar voor vandaag lijkt het in ieder geval wel uh, de juiste manier om naar zo'n uh, wedstrijd toe te, toe te werken. En uh, ja, Van der Poel zei dat hij zelf uh, niet ziek was, of dat hij was van de druk of spanning. Dus uh, misschien moet Van der Poel volgend jaar ook maar eens uh, op deze manier proberen. Ja. Ja, ja, nou ga even naar voetbal als je het goed vindt. Um, ja. Ja, woensdag liet PSV zich met 2-0 afbluffen in de, in de, in de Kuip. Nou, Feyenoord is door naar de halve finale van de beker. Uh, die spel is dan tegen Willem II. Zaterdag dan PSV-revanche voor de verloren bekerwedstrijd. 4-0 overwinning tegen Peck Zwolle. Nou, bij Peck verliet de tweede doelpunt naar een rode kaart het veld. Uh, en de derde keeper die kon zijn debuut maken. Ja, uiteindelijk wel een mooie avond, ja. Is, uh, ik heb twee jaar als derde keeper gezeten. En dit was echt de eerste keer dat ik als tweede keeper zat. En gelijk krijg ik mijn kans. En uh, het is mooi om zo mee te maken. Ja, ik zat even door mijn boekje te bladeren. Het gebeurt niet heel vaak hè, dat een uh, derde keeper het veld op mag. Nou, nee, dat zie je niet zo heel vaak. Ja, het is natuurlijk echt ook een uh, samenloop van omstandigheden... Uh, uh, Diederik Boer, die kreeg afgelopen woensdag uh, tegen AZ, kreeg mm hij -hmm. rood. Dat is de eerste keeper. En uh, ja, dan mag nu de tweede keeper op het zaal, uh, En ja, die maakt ook een overtreding, ook een rode kaart. Ja, dan moet de derde er weer eens in. Ja, je ziet, het gebeurt wel eens, maar je ziet het niet vaak. En uh, ja, vaak uh, komt de tweede keeper dan niet eens aan de bak uh, nee. tijdens het seizoen. Maar uh, ja, die is de derde wel. En dan zal hij aan het begin van het seizoen ook geen week meer hebben gehouden. Nee, nee ik denk dat hij, uh, dat hij uh, trots uh, mag zijn. Of in ieder geval dat hij dat uh, op zijn lijstje mag zetten. Uh, dan tot slot. Uh, even kijken hoor. Nee, nee, wacht. Uh, uh, het hoogtepunt van Feyenoord, daar wil ik nog even over hebben. Uh, het hoogtepunt van Feyenoord was woensdag. Uh, maakte gisteren plaats voor een teleurstelling in Venlo. In de slotfase scoorde VVV Venlo uh, 1-0 vanuit een penalty. Leemans met de aanloop. Hij zit erin. Het is 1-0 voor VVV uit Venlo. En uitzinnige die hieronder om me heen op de tribunes. En wat is het mooi om die mensen te zien. En wat zijn de spelers blij. Ja, ik wil nog een snikje ertussendoor. Beide clubs die speelden dus twee super tegenstrijdige wedstrijden. Hoe komt dat, denk je? Ja, nou ja, uh, voor Feyenoord is het natuurlijk zo... dat er uh, in de competitie al niet zoveel meer uh, op staat. Als dus kampioen kunnen ze al niet meer worden. Mm. En ze hebben het eigenlijk altijd heel erg moeilijk tegen VVV. Zo'n opmerkelijk statistiekje... Ja. Uh, van de laatste twintig wedstrijden hebben ze nummer maar drie gewonnen. Mm. En negen keer verloren zelfs. Van VVV, dus ja, dat is echt heel veel. Dat is bijzonder. En uh, ja, precies. Dus ik denk dat het tijd mee te maken heeft. En ja, de beker die moesten ze natuurlijk winnen... Want dan kunnen ze nog wat van het seizoen maken. Hmm. En voor PSV is de competitie toch wel echt het uh, allerbelangrijkste. Dus misschien geven ze dan niet alles in zo'n bekerwedstrijd... en wel als het om de competitie uh, gaat. Ja, nou, dat zou nog kunnen. Nou, Dan gaan we naar de Davis Cup. Uh, spannende dubbelwedstrijd op zaterdag tussen Nederland en Frankrijk. Uh, het kan tot een tiebreak. Uh, en toch uh, werden het de Fransen die wonnen helaas voor Nederland. Ook op zondag het enkelspel en ligt dus op een 3-1 achterstand. De jongens uh, hebben kansen gecreëerd. En op dat moment net niet uh, te, ja ze kunnen pakken... Dus ja, uh, als je kijkt, ik denk negen breakpoints en één gemaakt. En zij drie breakpoints en twee gemaakt. Dodelijk effectief, hè? Ja, dan, uh, dan moet je wel stellen dat je daar gewoon uh, toch wel een wedstrijdje hebt laten liggen. Ja. Zijn wij als Nederland uh, nog een beetje goed in het dubbelspel? Of is die tijd een beetje achter ons? Mm -hmm. Nou ja, op zich, uh, op zich wel. Want uh, Royer en Haas speelt tegen Mahu en Nerber. Mm -hmm. En dat is gewoon een echt een heel goed duo uh, die ook regelmatig prijs pakken. Uh, en uh, Royer is uh, zelf ook goed in het spel. Vorig jaar heeft hij bijvoorbeeld de uh, US Open nog gewonnen met een Belgische partner. En bij het vrouwentennis hebben we Kiki Bertens en Demi Schuurs. En dat is ook een goed duo. Dus ja, we zijn niet slecht uh, in het tennis, Maar ja, we spelen niet tegen gewoon uh, twee hele goede Fransen. En uh, ja, in de eerste set waren ze zelfs beter. Maar ja, dan verliezen ze hem toch. En uh, daarna uh, konden ze het niet meer omdraaien. Nee. Had, je, had je meer verwacht uh, in de Davis Cup van Nederland? Nou, eigenlijk toch niet echt. Ik vind dat ze het best aardig hebben gedaan. Je moet niet vergeten dat Frankrijk de titelhouder is. Hè. Die hebben vorig jaar gewoon gewonnen. Ja. Uh, en uh, ja, uh, Timo de Bakker die haalde op de eerste dag echt een onwijs stunt uit... door van Manarië, uh, Panarino te winnen. Hm. Uh, en uh, ja, gisteren had ze ook echt kansen om te winnen. Uh, en het dubbelspel ook. Dus ja, uh, het was het gewoon allemaal net niet het weekend. En uh, ja... Als Nederland wel had gewonnen, was het eigenlijk een hele grote stunt geweest. Dus ja. Ze hoeven zich uh, wat mij betreft niet te schalen. Oké, okay, nou dat is dat, fijn voor ze. Heb jij nog de Super Bowl gevolgd, Stefan? Nee, die heb ik niet gevolgd. Ah, nou, nee, dan nee. kan ik je wel verklappen, de Philadelphia Eagles die hebben gewonnen. Ah, de, de, okay, da, dat ja. is ook het enige van American Football wat ik dan weet. <laughs> ja, daar houden we mij ook wel mee op. Ja. En de halftime show, die schijnt ook wel gaaf geweest te zijn. Hey, Stefan Buitenhuis van sportnieuws.nl, dankjewel man. Ja, graag gedaan. Jij ook met Thomas van Vliet. Ja, vandaag staat Willem Holleder opnieuw voor de rechter. Uh, deze keer voor het uh, opdrachtgeven tot huurmoorden. Om precies te zijn, hij staat terecht voor vijf liquidaties... en één keer doodslag. Uh, aan de telefoon misdaadjournalist van SBS6, Thijs Zeeman. Thijs, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat staat er vandaag te gebeuren? Uh, vandaag is de opening van de zaak. Dus uh, het is voor iedereen ook een beetje een verrassing... wat er gaat gebeuren. Dat wil zeggen dat het Openbaar Ministerie de zaak opent. Uh, ik verwacht dat de advocaat van... Uh, Willem Holleder uh, uh, nou ja, misschien ook alweer een aantal wensen duidelijk gaat maken. Misschien komen ze wel met een verrassing. Ja, het uh, duurt allemaal al, al 65 dagen. Dus vandaag hmm. is de opening en weten we ook een beetje mm, wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, wat voor wensen uh, zou, zou de, de advocaat van Holleder kunnen hebben? Nou ja, kijk, uh, uh, laat ik het zo zeggen. Het wordt voor de advocaten natuurlijk eigenlijk uh, nu... Ja, voor hun begint het eigenlijk... Welke strategie zou zij kiezen? Hmm. Uh, het is het, het, het, de problemen van Holleeren zijn gigantisch. Dus um, het zou kunnen zijn dat ze zeggen... Ja, we willen toch meer getuigen horen. Of um, we hebben... Uh, ja, het, het, kunnen van al, al, uh, het kunnen allerlei wensen zijn. Ja, ja. Alleen... Um, Bijna de de te veel om eigenlijk. Wat zeg je? De film te veel opnoemen op ongeveer. Het kan alle kanten op gaan. Nou, nou ja, kijk, de, de problemen zijn gewoon heel erg groot voor volleden. En ik ben ontzettend benieuwd welke route ze gaan kiezen. Ja. Uh, welke verdedigingsstrategie ze gaan kiezen. En uh, de wensen die ze vandaag uh, mogelijk kunnen uh, neerleggen... hebben daar natuurlijk mee te maken. Ja, ja, ja. Uh, gaat er veel naar buiten komen tijdens de zittingen? Of, of is het dan wel een beetje besloten? Nee, nee, nee. Kijk, het is... Uh, Nederland heeft gelukkig een uh, rechtssysteem... waarbij we alles uh, kunnen zien. Nee, dit is twintig jaar misdaadgeschiedenis... ...die in 65 zittingsdagen in één keer op tafel komt te liggen. Dus um, ik denk dat... Uh, Enig Hollander is, een, is een, ook wel een pratende verdachte. Uh. Dus die gaat ook veel zeggen. Dus ik verwacht dat, um, dat er heel veel te weten zullen komen... ...over nou ja, het reilen en zeilen in de afgelopen 20 jaar. Ja, dat wordt dan wel spannend voor, uh, nou ja, voor het hele land. En misschien uh, jij en je collega Mr. Journalist, in het bijzonder. Ja. ja, tuurlijk. Kijk, weet je, uh, er zijn heel veel mensen al voor deze liquidaties veroordeeld. Dat we zeggen, de, de, de, de schutters, de uh, lokkers en de, de, de makelaars, de moordmakelaars. Alleen de opdrachtgevers, uh, of, uh, vervolgens ook bij mijn serie is er één opdrachtgever, Willem Holleijzer, niet. Ja. Dus uh, ja, die hing natuurlijk wel altijd al boven dit proces. Ja. Dat was ook wel een beetje vreemd natuurlijk, dat je... In een rechtszaak zat uh, waarbij allemaal schutters zaten. En er viel heeft het één naam, maar die liep gewoon uh, op straat. Nou, die reden lekker rond op zijn scootertje. Ja, precies. Ja, die beelden die we allemaal kennen. Wil denken, ja. nou, we hebben natuurlijk ook de, uh, ja, de, de, de, de boeken van, uh, van, van uh, de, de zussen en natuurlijk die, die opnames. Hoe, lang zijn, hoe belangrijk zijn die verklaringen van uh, uh, de, de familie Holleder eigenlijk? Uh, ik denk zou zou zomaar essentieel kunnen zijn. Dus ontzettend belangrijk. Want Weet je, er bestaan geen briefjes waarop staat dat Rembo zegt: Nou, ik wil, uh, die, uh, die moet eerst en die moet, uh, die moet later. Weet je, dat, dat, dat gebeurt niet zo. Dus dat is ja. in zoverre alleen indirecte wijze. Alleen, uh, Astrid heeft natuurlijk um, allerlei geluidsfragmenten. Oh ja. We hebben ja. er uh, eentje gehoord. Die dat was wel een fragment van, uh, van Sonja, waarbij hij haar zo uit school mm -hmm. um, de schijnen heel veel geluidsfragmenten te zijn. Er schijnt een geluidsfragmenten te zijn... waarbij Willem Hollede aangeeft... wie de lokker was bij de liquidatie van, uh, van Cor van Hout. Ja, kijk, als dat zo is... en als je dat inderdaad echt heel duidelijk kan horen... ja, dan, dan is het... cruciale uh, puzzelstukje... Ja. Dus... Ja, ik ben wel ontzettend benieuwd naar. Ja, Ik sprak het vorige uur met advocaat Judy Moscovich. Uh, ja. En die zei dat uh, door alle aandacht die, ze, die de zaak van Holleder heeft gekregen in de media, door het boek van zijn zus en al die andere dingen, dat Holleder eigenlijk al geen eerlijk proces meer kan krijgen. Wat, wat, hoe denk jij daarover? Uh, ja, weet je, ik vind het eigenlijk een beetje gelul. Want uh, Willem Holleder is een publiek figuur. Dat is hij al zijn hele leven. Daar heeft hij zelf gebruik van gemaakt. Dat is ook de route die hij heeft gekozen. Hij is zelf ooit bij college toe gaan zitten. Om iedereen maar te laten zien dat hij zo'n normale jongen is gebleven. Ja, Het is ook iemand die inderdaad behoorlijk de wind tegen heeft gehad. Maar ja, weet je, die geluidsfragmenten die bijvoorbeeld Peter Fries heeft laten horen bij Ethiopia. Nou, dat is het geloof ik. Ja, dat is inderdaad. Daardoor is de publieke opinie wel weer tegen hem gaan staan. Dat klopt. Alleen die geluidsfragmenten zijn niet gemanipuleerd. Het is gewoon wie die is. Het is wie het is, ja. ja dus is eerlijk, hij heeft ja. het eigenlijk een beetje... aan zichzelf te danken. <laughs> uh, dat heeft hij zeker. zichzelf ja. te danken, ja. ja. Natuurlijk. Kijk, hij heeft die voor gekozen. Het is een beroepscrimineel. Ja. Ik willen het helemaal niet uh, zeggen. Ja, ik ben eigenlijk zo'n uh, klokkenmaker... en daarnaast uh, doe ik uh, wat criminele ja, je dingen. Hebt, nee, je, het hebt crimineel. je hebt het allemaal verkeerd. Ik, uh, je hebt het verkeerde. Wat denk jij hoe die eruit komt? Wat verwacht je van... Uh, ja? Ik verwacht dat hij Dat denk je. ik. Ik zie niet in dat hij... Maar goed, dat is mijn verwachting. Kijk, uh, gelukkig leven we in een land waarbij uh, dat ook allemaal gewoon bewezen moet worden. Ja. En dat er gewoon bij zulke zware uh, aantijgingen, dat er ook uh, heel zwaar bewijs moet zijn. Maar volgens mij is dat de. Uh, Kijk, je hebt de Zussenholen. Je hebt de ex-vindin. Je hebt twee krooggetuigens. En eigenlijk drie, maar de één is overleden. Uh, en die had, niet, die had niet een supersterke sterk uh, betogen. goed, laten we zeggen tweeënhalve kroongetuigen. En drie mensen die zijn geliquideerd, die in het geheim met de politie spraken. En vlak voordat ze uh, geliquideerd werden. tegen de politie zeiden: Als ik ooit dood heb geschoten. dan is het weer een molle die erachter zit. Ja. Ja, zo, zoveel, je... uh, er is zoveel uh, dossier. Uh, ja, daar, daar kun je bijna het niet het omheen. Veel, ja. uh, kijk, uh, maar goed, ik ga er niet over. Maar nee. uh, laat ik het zo zeggen: Normaal gesproken gaat een advocaat de route kiezen van. nou, er is een kroongetuige die maakt je, be maak je belachelijk. Die zegt dat het een junk is, dat het een rare man is. En dan uh, probeer je dat evenwicht te herstellen... en dan probeer je te laten zien dat jouw PN uh, een normale man is. Maar ja, dit is, dit is, dit is met uh, 365.000 orte's, bij wijze van spreken. Ja. Dus uh, die route kunnen ze al niet kiezen. Dus ik ben ook heel erg benieuwd welke uh, route Manovic en uh, Jans gaan kiezen... om dit uh, naast zich neer te leggen. Nee. Ja, uh, het is een klus... Ik denk redelijk onbegonnen, maar ja. Uh... Ze moeten hem wel klaren. Precies over nou, dus iets meer dan 60 zittingsdagen. Dan weten we het resultaat. De laatste woord is niet over gesproken, dus. Vandaag uh, de start van de rechtszaak. En uh, nou, we hebben geduld tot er, tot er een ijs is. Uh, bedankt, uh, Th Thijs Seeman van SBSS. Oké, okay. succes. Fris. Ja, ik noemde het al eerder deze uitzending. Het is februari, de maand waarin de meeste mensen... alweer helemaal klaar zijn met hun goede voornemens. Heb allemaal de, up, de prullenbak in. Uh, maar mocht jij nou een van die mensen zijn, niet getreurd. Verslaggever Jelmer Witteveen die ging afgelopen weken... naar de gezondheidsbeurs. En kwam terug met een paar simpele tips... voor een gezondere levensstijl. Mijn moeder zegt altijd dat ik gezonder moet gaan leven. Minder patat eten, minder bier drinken... minder e-nummers, meer verse producten... meer sporten. Maar hoe zorg ik er nou als student voor... ...dat ik op zo'n makkelijk mogelijke manier mijn levensstijl kan verbeteren. En nou, Daarvoor ben ik hier in de Jaarbeurs in Utrecht. Daar is namelijk de Gezondheidsbeurs. En daar kunnen ze me er vast meer over vertellen. Wow, Vindt u dat u een beedder. gezonde levensstijl heeft? Ja, ik vind het wel. Ik nu? Niet echt, nee. Ik denk het wel. Ja. Dus, naar mijn idee probeer ik dat wel uh, te doen, ja. Ja, want wat probeer je te doen? Uh, gezond eten en daarnaast uh, genoeg te sporten, fruit te eten, groenten eten. Uh, sporten, een beetje gezond proberen te eten, fruit eten, groenten. Veel bewegen. Niet te veel vet, niet te veel zout, een beetje bewegen. Ja, genoeg groenten eten, een paar ja. keer naar de sportschool. Ja, ik sport eigenlijk te weinig nu. So nice, I got it here. Ik krijg al heel veel tips van de mensen hier over wat zij eraan doen om zo gezond mogelijk te leven. Maar ik ben ook wel benieuwd wat een gezonde levensstijl nou echt inhoudt. En daarvoor praat ik met fit influencer Jip Isabel. Zij schrijft onder andere voor Fresh.nl. En Jip Isabel, wat houdt een gezonde levensstijl nou eigenlijk in? Um, voor mij houdt een gezonde lifestyle echt in dat je gebalanceerd leeft. Ik heb alle verschillende uh, soorten van leven... Uh uit ervaring uh, meegemaakt. Ik ben heel ongezond geweest, um, zonder echt fitnessen en gezond eten. Ik ben extreem obsessief geweest met fitnessen en gezond eten. En ik merk echt dat ik het gelukkigst ben wanneer ik gewoon een balans daarin heb gevonden. Dus dat betekent um, een beetje de 80-20 regel. 80% bezig zijn met gezond leven, gezond eten, bewegen, rust nemen op tijd. En uh, 20% ook genieten, dus af en toe een glaasje wijn pakken, af en toe een stukje taart, um, zodat je eigenlijk een beetje sane blijft. Gezond blijven dus, maar niet vergeten te genieten. Ja, ik ben student en studenten leven over het algemeen uh, niet heel gezond. Maar hoe kan ik nou op zo'n simpel mogelijke manier mijn levensstijl verbeteren? Um, nou ja, zoals ik het zelf al in mijn studententijd heb gedaan, um, ik... Um, te veel te veel. Ik ook. <laughs> dus, het is, ja, dus het is voor studenten toch, als je een beetje op je uh, gezondheid wil letten, minder wel iets met drinken. Ik zeg niet dat je het niet meer moet doen. Geniet er juist vooral van als je het wel doet. Maar uh, nou ja, als je het drie keer in de week doet, donderdag, vrijdag, zaterdag, dan zou ik toch zeggen ga een dagje minder of twee liever. Um, voor de rest um, probeer echt, zeker als je op jezelf woont, um, gewoon gezond en vers te koken. Want het meest, waar gaat het meeste fout? Um, studenten koken heel vaak veel, veel uit pakjes, uit zakjes. En daar zitten ja. zoveel suikers en andere toevoegingen uh, in. Dat dus je die het best gewoon kunt skippen. En als je daar gewoon een beetje een balans in vindt, gewoon uh, gezond, uh, gezond eten en koken hoeft niet moeilijk te zijn. Gewoon simpele gerechten met verse producten en dan kom je echt al heel eind. Oké, okay, oké. Okay. Gezonder eten dus. Vers producten, geen pakjes en zakjes en als even kan, een drankje minder is. Uh, ja, duidelijk. Ik denk dat ik dat maar eens ga doen. Hé, hey, zie ik daar nou een horenkraan? <middels> Zullen wij uh, mensen hier in de studio volgende week, komende week, uh, Jelmers uh, eetgedag een beetje in de gaten houden? Ja. Dat hij wat gezonder leeft? Ja, precies, gaan we doen. Um, ja, Ik moet je even wat laten horen, hoor. Uh, ja, ik wou zeggen oren dicht, maar uh, ja, dat is niet helemaal waar dit onderwerp over gaat. Tja, Zo, naar geluid, hè? Nou, kunnen wij het gewoon uitzetten, maar uh, ja, mensen met oorsuizen die kunnen dat niet. En ze horen constant gesis, gezoem, gefluit. Vandaag start de week van het oorzuizen om aandacht te vragen voor deze aandoening, die ook wel tinnitus wordt genoemd. KNO-arts Dennis Cox van de Vijf Kliniek, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ontstaat dat gepiep gesis en gezoem? Nou, meestal uh, door, uh, door schade uh, van harde geluiden. Er zijn ook wel uh, uh, mogelijkheden dat je het oploopt door het gebruik van medicijnen of uh, door wat andere dingen, maar eigenlijk het grootste deel van de mensen die uh, dit oploopt... Uh, die uh, heeft geluids- of schade. Ja. Klinkt het dan echt zo, wat ik net liet horen, dat gepiep en dat gebonk? Ja, het nou, dit, dit kan een ruis, een suis, uh, het kan van alles zijn... maar uh, meestal is het uh, toch iets van een piep of een suis, inderdaad. Ja. En zijn er ook verschillende gradaties binnen de aandoening? Uh, ja, het lastige is dat het natuurlijk iets is wat iemand zelf ervaart... Mm -hmm. um, dus je kan het niet van buitenaf horen. Um, dus als iemand zegt dat hij het uh, zeven vindt... ja, dat, dat is maar net hoe iemand het ervaart in uh, zijn of haar leven. Um, dus er zijn wel gradaties, maar dat is met, met name hoe iemand... Uh, hoeveel iemand er last van heeft. En je ja. kan niet echt zeggen hoe hard het precies is. Nee, dat is moeilijk te meten natuurlijk. Uh, ja. Iemand met tinnitus is Paula Heine uit Zeewolde. Uh, wat voor gevolgen dat op haar heeft, dat, dat legt ze uit, dat, dat, dat vertelt ze. Het begon met een ruis in beide oren. En dat werd steeds luider en duidelijker. Ik kreeg er echt last van. En het heeft jaren geduurd voordat ik ermee om kon gaan. Het was een moeizaam proces en dat is echt een innerlijke strijd geweest. En tegenwoordig is de niet dus voor mij de zee in mijn hoofd. Ik hoor altijd het geluid. Het is een aaneengesloten geluid van verschillende hoge tonen die fluctueren. Het lijkt soms wel een heel orkest. Het is hard en af en toe oorverdovend hard. Dat is voor mij een signaal. Dan ben ik uh, gespannen of ik doe te veel tegelijk. En dit is dan aan mij of ik luister naar dat signaal zet ik een paar stappen terug of durf ik een andere keuze te maken? Want over het geluid zelf heb ik helemaal niets te vertellen. Wel over hoe ik met mezelf omga. Ik hoor de zee in mijn hoofd. Ja, de zee in je hoofd mooie, mooie omschrijving. Klinkt dit verhaal van Paula herkenbaar voor jou? Ja, zeker. Um, maar dit klinkt wel als iemand die er al, uh, uh, die al heel veel stappen heeft gemaakt. En uh, ja, je merkt ook van nou, hè, dat. Uh, op het moment dat de spanning in haar leven toeneemt en stress dat het uh, oorsuizen erger wordt. Dat zijn wel dingen die, uh, die heel veel uh, uh, ja, die heel bekend zijn. En um, ja, ermee leren gaan is dan eigenlijk wel uh, waar het om draait. Ja. Um, en waar wij als KNO-artsen met name mee bezig zijn, is hoe kunnen we voorkomen dat iemand dit oploopt. Dus met name de preventiekant uh, te benadrukken. Ja, Wat is het te repareren als, als er eenmaal uh, schade is? Nou, eigenlijk niet. Nee. Als de schade is, en uh, de theorie is dat dan de haarcellen in het gehoorgaan geknakt zijn. Mm -hmm. Die geven dan een stoorsignaal door aan onze hersenen, die we opvangen als een geluid. En die, die schade is niet te herstellen. Dus uh, het is belangrijk om het te voorkomen. Ja. Zodat niet, net zoals deze mevrouw, uh, er een heel traject hoeft te volgen hoe, hoe ze ermee om moet kunnen leren ja. gaan. Maar en het antwoord op de vraag, wat kan je er tegen doen, dat klinkt dan vrij simpel. Dat is je gehoor beschermen. Ja. En uh, nou ja, wij blijken in ieder geval niet dat al het geluid in de wereld uit moet. Want uh, geluid zorgt er ook voor dat wij voor een deel ontspannen. Uh, een avondje concert uh, is plezier en plezier moeten we blijven, blijven houden. Mm -hmm. uh, maar dan is het belangrijk om uh, oordopjes in te doen... om te zorgen dat, er, uh, ja, dat je je gewoon wordt beschermd tegen de geluidsschade. Ja, hoe groot is dat probleem in Nederland? Uh, nou, we, we schatten dat 1 tot 2 miljoen mensen in Nederland daar minimaal last van hebben. Mm. Uh, wij hebben in 2012 als Kanoort een groot onderzoek gedaan... onder jongeren van 12 tot 14 jaar ongeveer. En daar bleek dat 1 op de 7 uh, jongeren wel eens of vaak last heeft van een piep in het oor. En dat daar zijn we toen dus zo van geschrokken. Ja, toen hebben we eigenlijk op basis daarvan een project gestart... waarin um, de k in Nederland lesgeeft op basisscholen... om te zorgen dat kinderen op basisscholen de, zich ervan bewust zijn... dat gehoorschade uh, op te lopen is en oorzuizen daarmee niet meer weggaat. En we um, zijn zelfs zover dat we het nu als onderdeel van de opleiding... tot k ords al uh, hebben kunnen werken. Dus alle k die in Nederland opgeleid worden... moeten minimaal... Eén les op een basisschool geven. En hoe reageren die leerlingen daar dan op als je, als je ze stelt en zegt... jongens, leuk hoor, dat lawaai, maar let op. Um, heel positief. Um, je, je merkt dat uh, kinderen heel veel naar muziek luisteren. Hè. Vanaf uh, een jaar of twaalf of zelfs al vanaf zes jaar... merken we dat ze soms uh, uh, devices hebben zoals mp3-spelers, ja. uh, iPads, iPods. Ze luisteren veel naar muziek, dus ze zijn er veel mee bezig. En... Um, ja, ze snappen wel dat er op een gegeven moment... dat het de zaak is dat ze daar een beetje voorzichtig mee moeten zijn. Ja, ja want als we zo'n piep als net ja. hoorden... Dat, dat, dat, dat, dat wil je natuurlijk niet. <laughs> nee. Nee, en, en dat, je wil daar ook uh, mee leren leven. Dus uh, je ziet ook steeds meer jongeren die gewoon oordoppen uh, in hebben. Ze merken dat het best beste uh, uh, prima te doen is. Ja. Dat het soms wel wat beter is om uh, op die manier naar muziek te luisteren. En uh, ja, er zijn steeds meer KNO-klinieken in Nederland die ze ook uh, die oordopjes verkopen op ja. poli. Wat fijn. Ik, ja, ik Eigen... moet u onderbreken, want de, de tijd ja. zit erop. Uh, ja, bedankt ja, voor de toelichting, meneer Cox. Ja. Uh, week van het oorzuizen ja, ja. gaat vandaag van start. En uh, via ja. de website van Stichting Hoor mij, daar kan je al activiteiten bekijken. Toch? Goed plan. Ja. Oké, okay. dus, <laughs> fijn, dus krijg je gehoor. Fijne dag en uh, ja, maak er een mooie dag van. Vertel, Cairo en NTO Radio 1.